Dik te hard met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is voor een kraakverbod. De meerderheid steunt een wetsvoorstel van CDA, VVD en ChristenUnie om kraken strafbaar te stellen. De PVV vond eerder de strafmaat te laag, maar nu de initiatiefnemers de straf hebben verhoogd gaat de partij alsnog akkoord. Daardoor is een kleine meerderheid ontstaan. In het oorspronkelijke voorstel stond een maximumstraf van vier maanden, dat is nu een jaar geworden. Wordt er geweld gebruikt dan kan er nog maximaal een jaar bijkomen. PVV-woordvoerder De Roon zei dat hij tevreden is met de aanpassingen... en hij sprak van een belangrijke gest om zijn partij tegemoet te komen. De stemming is over een paar weken. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt van de moord op de crashhouser Arzu Erbas. Ze werd in augustus in de Amsterdamse wijk Geurzenveld bij haar crash doodgestoken. De nieuwe arrestant is een 31-jarige vrouw uit Amsterdam. Het parool schrijft dat de vrouw de opdracht tot de moord heeft gegeven, maar dat is niet bevestigd. Eerder werd al een 41-jarige Turkse man opgepakt. De Stichting Hypotheekleed wil de Nederlandse Bank voor de rechter snepen vanwege de affaire bij de DSB-Bank. De Nederlandse Bank is tekortgeschoten bij het houden van toezicht en is daarom medeverantwoordelijk voor de problemen bij DSB. Zo zegt de voorzitter van de Stichting Hypotheekleed, Pieter Lakenman. Volgens hem hebben de bestuurders van DSB immoreel gehandeld door mensen te dure hypotheken aan te smeren. Rijkswaterstaat zet vrijdag de Ketelbrug bij Lelystad eenmalig open om het scheepvaartverkeer door te laten. Om 11 uur ochtends gaat de brug in de A6 omhoog. Het wegverkeer mag, moet rekening houden met vertragingen tot een uur. Als alle schepen die zich hebben aangemeld voorbij zijn, wordt de brug weer vergrendeld. De Ketelbrug is sinds zondagmiddag voor schepen dicht toen de klep in de richting van Emmeloord plotseling een stuk omhoog ging. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het zuiden, maximaal tussen 15 en 20 graden. Vanavond en vannacht langdurig regen, morgen overwegend droog, geregeld zon en temperatuur zo'n 15 graden. Dit was het...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 You couldn't walk back.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 It's always too to be you wanna you could say you're torn but I've heard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 Niks moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Nee, hun hoofd een klavertje 4. Dagen als deze, Dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, zoeken naar vertier Moven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Herkende haar via via, zij me via ook. Ik had zoiets van, We zien we hoe het loopt met nou wat ik wil, ja. Hm, laatste rond, tijd om te vertrekken. Stuur we op weg naar huis nog een bericht. Slaap lekker. Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? is wat ik zei haar jij is lastig. Nog meer, jij wat ik zei tegen haar shit die dagen daarna met sms gevuld Heen bericht terugbericht geen bericht shit is spanning aan het wachten op het geluid van het de... het zat snor maar ik wou de vlag niet uit hangen leek me verre van de player dus speelde het op safe vroeg om mijn eerste date ergens in een pittorescafé Zo gezegd kwam ze rustig gewandeld. een onverduidelijk geval van elegantie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 Slaap lekker, slaap lekker. Hey, is wat ik zei tegen haar dus. Slaap lekker, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch Hé, is wat ik zei tegen haar dus. Fantastisch toch en Nog meer jij is fantastisch toch Het ritme, ritme. van CFM C M M the leaves and the magic is lost cause you had a bad I'm not the only